Vandaag is het een werkdag, de enige werkdag van de week. De geschiedschrijver heeft net bedachtzaam zijn buisje met vitamine leeggeslikt, zichzelf een injectie gegeven die het nadenken en de werklust zal bevorderen, en zich neergezet in een ruime stoel met zacht leren kussens. Nu is hij dan echt tot werken in staat. Met de tong uit zijn mond, het voorhoofd gefronst, schrijft hij met grote blokletters neer Wat weten wij nog van het jaar 2000? Er waren nog oude en nieuwe huizen Men werkte vier dagen per week Men herinnerde zich nog allerlei primitieve oorlogen Zo, dat is dat Verschrikkelijk vermoeid door deze arbeid, zakt hij achterover in zijn stoel. Deze burger van het jaar 3000. En kijk, nu slaapt hij al. We trekken ons niets van hem aan en keren dan ook op eigen houtje terug naar het jaar 2000. Meneer Wenst? Is dit het huis van mevrouw Kammel? Kan u niet lezen? Eh, pardon, ik begrijp u niet helemaal. Ik vroeg of u niet kan lezen. Staat er duidelijk op de deur, zou ik zo zeggen? Eh, ik vroeg het voor alle zekerheid. Ik eh, ben wat geboeid van de lange wandeling hier naartoe. Ik dacht er niet zo bij na. Oh? Ja, natuurlijk had ik het naambordje even moeten bestuderen. U moest het mij niet kwalijk nemen dat ik u deze onlogische vraag stelde... Het moment dat ik iets te primair uiting gaf aan mijn bezorgdheid... of ik wel bij het juiste huis had aangebeld... u begrijpt het toch wel, naar ik hoop. Uh, wat komt u hier doen, meneer? Verwacht mevrouw Kammel u? Uh, mevrouw Kammel verwacht niet speciaal mij... maar wel iemand in mijn hoedanigheid, in mijn hoedanigheid als sollicitant... naar de betrekking van huisnecht. Oh, hoe mooie praatjes heb u... Ik zal even vragen of mevrouw Kammelu u kan ontvangen. Is ze nog niet voorzien? Uh, voorzien van wat? Voorzien van een huisknecht. oh, oh een butler bedoelt u? Rare woorden gebruiken. Ja, butler is ook goed. Al deze namen zijn wat ouderwets, vindt u niet? Ze behoren niet helemaal in deze tijd thuis. Maar ja, dat neemt niet weg dat er nog altijd mensen zijn... die willen dat de thee door een min of meer beschaafd iemand wordt geserveerd... Oh, nou, bewaart u die praatjes maar voor mevrouw Kammel. Als meneer me dan maar wil volgen, dan zal ik meneer voorgaan. Komt u dichterbij, meneer Kowart. Ja, mevrouw. Ik had al lang de hoop opgegeven dat er ooit nog iemand op mijn advertentie zou reageren. Er schijnen tegenwoordig geen huisknechten meer te bestaan. Gaat u zitten. Ik denk dat u Ik heb u tenslotte nog niet aangenomen. We kunnen dus nog gewoon met elkaar praten. Hebt u veel ervaring? Uh, geen enkele, mevrouw Kammel. Geen enkele ervaring? U kunt me dus geen getuigschriften laten zien? Wat hebt u hiervoor gedaan? Uh, ik wil u liever niet vervelen... Met mijn verleden. Oh, kom, kom. Ik wil graag gerustgesteld worden. Me even vergewissen dat u geen gedetineerde bent of een kruimeldief. Mocht u dat zijn, dan kan ik u alleen te woord staan als een bestuurslid van de stichting Hernieuwing Die zich, uh, zijt op afstand, het lot van ontspoerde mensen aantrekt. Wel, ik heb tot dusver alleen lezingen gehouden in de gevangenis. Voor... Lezingen? Waarover? Over de opvoeding in primitieve landen. Maar omdat er zo weinig primitieve landen meer bestaan... is dit onderwerp een dikje verouderd. In de laatste jaren ben ik niet meer uitgenodigd hierover te komen spreken. Ik geloof dat ik toch wel iets van uw verleden wil weten. Uh, wel, ik ben, mevrouw Kammel, dokter in de pedagogie. U bent dokter? U bent werkelijk dokter? Hoe, hoe trekt u niet de conclusies, mevrouw? U denkt natuurlijk een intellectueel... Als huisknecht, dat gaat niet Intellectuelen in ondergeschikte posities zijn mensen die in vochtige kelders Een revolutie voorbereiden Die zo verongelijkt zijn Dat ze in staat zijn hun bent te ruilen voor een, voor een zwaard Maar ik ben, dat moet u geloven Een slachtoffer van de revolutie Niet een van de veroorzakers daarvan. Revolutie? Meneer Kort, ik begrijp u niet helemaal Over welke revolutie hebt u het? Over de revolutie van de jeugd het is waar, het is waar. Ik heb, ze hebben geen wapens gebruikt, geen geweld. Ze zijn vreedzaam te werk gegaan. En daarentegen is het onmogelijk te vechten. Ze hebben maar één ongelofelijk staaltje uitgehaald. Het is ze gelukt niet naar ons te luisteren. Ze zijn hun eigen weg gegaan. Ze hebben hun oren dichtgestopt met eigen ideeën. Ik heb een zeer oppassende zoon, meneer Coward, Een keurige jongen die zijn moeder lief heeft die de maatschappij respecteert en die met eerbied aan zijn vader denkt... die ons helaas veel te vroeg heeft verlaten. Ik weet niets van de revolutie van de jeugd af. Ja, jaren geleden was ik een erkend en gewaardeerd pedagoog. Mm -hmm. Ik was voorzitter van talloze commissies. Ik had nergens tijd meer voor... zelfs niet meer voor de dingen die mijn tijd in beslag namen. Jo. Ik heb colleges gegeven in Californië... In Japan, ja, zelfs in de binnenlanden van Afrika. Ik bekeek en bestudeerde het kind. Het trachtte. door te dringen in de raadselachtige, ijle wereld waarin het leeft. Mm -hmm. Ik was een christelijk humanist en bij tijden een humaan christen. Tientallen boekjes zijn er van mijn hand verschijnt. Vele ervan kunt u. met nog wat geduld op de rommelmarkt terugvinden. Kom, kom, meneer Kauwaert. U mag de jeugd niet van de revolutie beschuldigen... alleen omdat ze uw boekjes niet meer willen lezen. Ach, mevrouw, u zou het mijn collega's eens moeten horen. Weet u hoe wij genoemd worden? De blinde beschermers van de gevestigde orde. Hadden ze nu maar wat gedaan. Hadden ze nu maar de universiteiten in brand gestoken. Hadden ze ons nu maar met, met pamfletten aangevallen... Dan hadden we ze wel geleerd, maar niets van dit alles, niets van dit alles. Ze komen gewoon niet meer. Professoren staan in lege lokalen, rechters vergrijzen zonder dat er die we bij komen. De politie moet het doen met een handjevol oude mannen die nauwelijks meer de kracht hebben hun, hun zwaard op te tillen. Zakenmensen verarmen omdat niemand meer de moeite neemt op hun grillen te reageren. Uw woorden verontrusten me, meneer Coward. Ik weet niets van dit alles af. Uw huis, mevrouw Kammel, staat midden in de bossen. U bent... U bent rijk. U hebt zich op die manier aan de revolutie ontrokken. Uw advertentie. Mevrouw Kammel van Huizen, het zonlicht zoekt... een beschaafde en ervaren huisknecht... kwam op mij af als de eerste bazuinstoot van het komend herstel. Ja, ik was... Ontroerd. Ik wist niet dat zoiets nog bestond. Dat er nog iemand op deze wereld was die een beschaafde huisknecht wilde hebben... en die daar zomaar om durfde te vragen. Daarom ben ik hier gekomen. Deze rust is, is verademend. Liever een huisknecht en op die manier een dienaar van de goede oude tijd... Niet waar, dan een dokter in de pedagogie, wiens werken niet meer gelezen worden die lezingen moeten houden voor zalen waarin alleen maar oude vandagen zitten... die naast hun eerste woorden al in slaap vallen, mevrouw. Wat ik u nu wilde vragen... bent u in staat om op verantwoorde wijze thee te serveren? Ik zal mijn best doen, mevrouw Kammel. Ik zal mijn best doen. Ten slotte heb ik ook zonder al te veel moeite... mijn doctoraal gehaald. Niet waar enige nieuwe zaken moet ik mij toch eigen kunnen maken... Mm. Jaren achtereen zat ik zonder enige verwachting, zonder enige hoop die advertentie. Het was vreselijk pijnlijk wanneer ik visite had en dan de thee zelf moest serveren. Ah, dat is nu voorbij. Misschien, mevrouw Kammel, misschien is dit wel het begin van een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd die veel op de verloren oude zou gelijken. Wat is er, Elze? Heb ik je aan schrikken gemaakt? Meneer Thomas, ik herken u niet, echt niet. Wat ziet u eruit? Ik, ik hoop dat ik er als een echte butler uitzie. Oh, wat een raar pakkie. Ik, ik weet niet, maar het is net op u. Ja, het is net of. Op... Ja, nou, nou, zeg het maar, Elze. Waar, waarom wek ik je verbazing? Nou, u kijkt zo geleerd, zo ongelukkig. Ik vrees dat ik je niet helemaal... We begrijp. Hoe kijk ik nou precies? Geleerd of ongelukkig? Nou, kijk, het is net of u niet weet dat u dat pakje aan hebt. De onpersoonlijke gelaatsuitdrukking van een butler bezit ik nog niet helemaal. Ik weet het. Het uiterlijk van iemand die er eigenlijk niet is. Hè? Die door zijn aanwezigheid het alleen zijn van een ander niet verstoort. Ja, ja, wat praat dat u toch het? mooi, ja. deftig? Dat moet een butler, is het niet, meneer Thomas? Mm -hmm. Waarom kijk je me zo lang en aan aandachtig aan, Elze? Oh. U bent me er een. Zeg, vertel jij mij eens, wat doe jij precies in je vrije tijd? Waarom wil u dat weten? Uh, zomaar. Ja, dat ken ik zomaar. Je uh, denkt toch niet... Ik de... denk helemaal niks. Je vindt zeker dat het er mooi uitziet met dat pakken, ja, maar daar loop ik niet in. Hij je gedacht, heeft vroeger op me te staan. Ik wilde alleen maar weten, Elze, wat een meisje zoals jij tegenwoordig met haar vrije tijd doet. Huh. Verder niks? Uh, verder niets. Nou, het gaat je niks aan. Doe ik mijn werk soms niet goed? Mijn vrouw is anders heel tevreden over me. Ga er maar vragen. Ja, kijk, ik laat wel eens wat uit mijn handen vallen, maar dat kan iedereen overkomen. Zo handig ben jij ook niet. Je woorden, Elze, ontroeren mij. Als een kind zich belaagd voelt, wordt het agressief. Als het iets niet... ...begrijpt wordt het kwaad, dat is heel normaal. Jouw stem, Elze, is de stem van het gewone volk... ...het volk dat opgevoed moet worden, dat bestuurd wil worden... ...en beschermd door mensen met titels die haar een veilig gevoel geven... ...dat verontwaardigd is wanneer het schuttingwoorden leest... ...dat eerbied heeft voor de gangbare moraal, ja. voor de wet... Voor, ...kortom, voor de gevestigde orde, voor het establishment... Ja, het establishment. Vroeger waren er meer van jouw ras, maar het lijkt wel alsof ze allemaal zijn uitgestorven. Misschien, Elze, ben jij een nieuwe Eva. Meneer Thomas, hoe durft u? Een nieuwe Eva die zonen zal baren. Die van deze aarde weer die oude, vertrouwde planeet zullen maken. Die ze altijd is geweest. Waar alles weer zijn plaats kent. Waar de jeugd opkijkt naar de waar zonen vol eerbied in het voetspoor van hun vaders zullen treden. Ja, ja, ja voorwaar. Je moet zonenbaren uit zijn. Oh. En zo gauw mogelijk. Oh. Je mag niet te lang wachten. Oh, help. help! Binnen. Binnen. Mm. Thomas? Nou, wel... Hoe laat is het dan? Het is uh, half twaalf, meneer. Half twaalf? Heb ik je gezegd dat je me zo vroeg moest wekken? Uh, dat had u mij gezegd, meneer. Oh. Nou, dan moet ik gisteren een idioot zijn geweest. Het is altijd vervelend om de dupe te moeten zijn van een of andere vent die de vorige dag met jouw gezicht en met jouw stem allerlei dingen voor je in orde heeft gemaakt. Blijf dan niet zo staan met dat blad. Zet neer. Zet neer. Hoe is mijn eitje vandaag? Het is met zorg gekookt, meneer. Nou, daar koop ik niks voor. Is het hard of zacht? Een beetje daartussenin, veronderstel ik. <laughs> Een beetje daartussenin. Klinkt wat vaag. Wat onbestemd, Thomas. Je werk is niet eenvoudig, dat geef ik toe. Je hebt nog veel te leren. Maar ik moet eerlijk zijn, gisteren was mijn eitje al veel beter dan eergisteren. Heeft meneer mij nog nodig? Nodig niet. Maar blijf nog even staan, zou ik zo zeggen. Sta jij er wel eens bij stil, Thomas? Dat je een stuk ouder bent dan ik? Ik sta er wel eens bij stil, meneer, dat u een stuk jonger bent dan ik. Hmm. Moet ik even over nadenken. Ja, ja, ik heb het. Natuurlijk, ja. Dat is anders. Je bent slim, Thomas. Leuk is dat. Vertel me eens wat van jezelf. Wel, moet ik beginnen bij mijn ge geboorte, Dan mijn opvoeding, mijn studiejaren, mijn carrière. Moet ik aardig veelzeggende kleinigheden over mijn huiselijk leven vermelden. Oh, alsjeblieft niet. Vergeet niet dat je maar een huisknecht bent, Thomas. Ik wil niet weten dat je hebt gestudeerd. Mijn eitje zou me niet smaken als ik wist dat een dokter in de pedagogie het heeft gekookt. Ja, dat had je nooit gedacht vroeger, nietwaar? Zeg het maar eerlijk. Dat het koken van een eitje nog eens even belangrijk voor je zou worden als de psychologische conflicten van de foetus. U vroeg mij wat over mezelf te vertellen. Nee. Ja, maar dan mag je het toch niet met je hele verleden komen aanzetten? Daar gaat het niet om. Wat kunnen mij jouw carrière en verdiensten schelen? De geschiedenis heeft ons genoeg van dergelijke domme verhalen nagelaten. Je weet nog net zo goed als ik... dat de status van iedere mens helemaal nergens op slaat. De geschiedenis is aangekleed met oorlogen, uitvindingen en ontdekkingen. Wij moeten haar uitkleden... en dan maar eens zien welk monster er tevoorschijn komt. We leven nu in het jaar 2000, Thomas. De mensen hebben zich vrijgemaakt. Alleen moeten we oppassen dat we niet met weemoed... aan onze vroegere slavernij gaan denken... Ik weet het, meneer, ik weet het. Vergeeft u het mij... wanneer ik u zeg dat het mijn oude uur pijn doet... naar de stem van de jeugd te luisteren? Hm. Hoe vind je het om hier te dienen, Thomas? <laughs> Een verademing, meneer. Een verademing? Een verademing naar mijn ambitieus leven hiervoor. Hm. Ambitie heeft altijd met het verleden te maken, vind je niet? Mijn moeder is onmetelijk rijk. Ik zal later al haar geld erven. Het is dus niet mijn ambitie rijk te worden, want dat is al zeker. Wat blijft me over? Ik kan iets gaan doen. Ja, echt. Zelfs als je rijk bent, valt er nog genoeg te doen, hebben ze mij verteld. Want op je de waarheid te zeggen, ik heb mijn hele leven nog niets uitgevoerd. Dus wat is mijn ambitie? om zonder gewetensvroeg een verrukkelijk lui leven te gaan leiden. Heel wat, of klinkt het dan misschien niet zo geweldig. Blijft de vraag over, wat is nou precies een verrukkelijk leven? Dat is natuurlijk... <hijen> ja, ik weet wat je wil gaan zeggen, Thomas. Je wilt zeggen dat deze wereld verbeterd moet worden. Dat we altijd het ideaal voor ogen moeten blijven houden... van die ene grote gelukkige familie. Maar dan, beste Thomas, moeten we met luiheid beginnen. Want alleen op die manier kunnen we de geschiedenis ontlopen... die vol zit met ijverige doelbewuste en belangrijke mensen... die voor allerlei hebben gezorgd... alleen niet voor de vorming van die ene grote, gelukkige familie. Mag ik meneer erop attent maken dat zijn ei afgroelt? Wil jij even het kapje eraf hakken, Thomas? Natuurlijk, meneer. Als Geweldig, Thomas. Zie je dat? Niet te hard en niet te zacht. Mm. Is volmaaktheid niet ontroerend? Is het leven niet heerlijk? Ah! Oh. Oh. Oh. Meneer Richard... Bent u het? Ik schrok mij eigen hoedje. Hm. Ik had u helemaal niet aankomen. Hm. Ah. Het, het ruikt hier verrukkelijk, Els, in de keuken. Mag ik even kijken? Auw! Auw! Mm. Had je me niet even kunnen waarschuwen dat die pan gloeiend heet is? <laughs> Meneer vroeg oh, me oh. nergens naar. Oh, kijk eens. Kijk nou eens. Mm, ik heb mijn hand gebrand. Dan moet meneer hem even onder de koude kraan houden. Mm, zal ik proberen. Ah, ah, ah dat helpt. Ja. Een goed idee van je Els, hè? Ah, wist meneer dat dan niet? Nee. Nee, dat wist ik niet. Het ja, kan toch altijd te pas komen, dit soort dingen te weten? Ja, mijn moeder heeft me wel geleerd hoe ik zonder naar mijn bord te kijken... beschaafd, converserend en vis kan ontgaten. Maar ach. deze kleine, nuttige wenken heeft ze achterwege gelaten. Ach, ach. Hm, word je er niet moe van, Elze... om iedere dag van die verfijnde schotels klaar te moeten maken? Zeg eens eerlijk, Elze. Eet jij de restjes op? Oh, nee, meneer Richard, oh, nee. Ik moet er niet aan denken, al die gekke dingen... Gekke dingen? Ja, en je maakt ze zelf klaar. Zalm op zo'n Rusisch, toeren met een licht gekruidsausje, spierwitte tong met warme druiven. Maar het smaakt me niet. Het smaakt je gewoon niet. Oh, geweldig is dat! Enorm! Iedere dag heb je de kans de duurste dingen te eten, maar het smaakt jou gewoon. Nee, niet Nee, dat is soms gek. Zeg, meneer, u neemt me toch niet in de maling? ik bewonder je. Wat eet jij dan? Daar, in die pan zit het hutspot. Hutspot, leuk woord. Laat eens zien. Is dit nu hutspot? Tja, zal meneer zeker niet lekker vinden. Dat is voor gewone mensen. Mm, ruikt niet gek. Mag ik eens een hapje proeven? <laughs> meneer doet toch zo gek vandaag? <laughs> Geef me die lepel eens. Nou, alstublieft. Hmm, maar dat is... Dat is zalig. Overheerlijk. Ach, die hapjes die u iedere dag eet, die vind ik veel te flauw. Het is net of je niks proeft. Als ik eet, dan wil ik ook proeven wat ik eet. Dit wil ik vanavond eten. Oh nee, meneer Richet, dat durf ik niet. Mevrouw, uw moeder zal verschrikkelijk kwaad worden. Doe het in een zilveren schaal. Geef het een speciale naam. Ik zal er een voor je bedenken. Even kijken. Ja, ik heb het: Hutspot à la racouchon. <laughs> Nee, nee, nee, nee. Hutspot klinkt nog een beetje te ordinair, hè? Uh, ik zou zeggen... Uh, upo à la racuchon. Dat is het. Ik ben een rare meneer. Oh, nee, meneer kwalijk. Oh, ik ben benieuwd, Elze. Welke geheimen jij nog meer verbergt? Hm. Ik word nieuwsgierig naar je. Uh, meneer weet het misschien niet, maar meneer houdt mijn hand vast. Dat doe ik onbewust. Hoe doet u dat? Onbewust. Zonder het zelf te weten. Mm, Elze. Ja, je ja, haar ruikt naar. Ik kan er niet opkomen. Het ruikt naar. M meneer mm. houdt nog steeds mijn hand vast. Mm, het ruikt naar. Ja, ik heb het. Het ruikt naar volksliedjes. <lacht> kan dat nou? Oh, meneer. Maar ruik gewoon een lekkere shampoo. Ik kan meneer ook aanraden met tweehonderd guldenbeflessen. Meneer, oh. volksliedjes. Het is maar met welk orgaan je ruikt. Hoe het? Je ogen, Elf. Ik kijk in je ogen. Ja, ik... Ik, ik, ik zie het, meneer. Ik, ik bedoel, ik zie uh, uw ogen, meneer. En wat zie ik in je ogen? Ik zie een kamer vol porseleinen beeldjes, met lichtgeborduurde vitrage, met hier en daar potjes vol suikerklontjes, met prachtige plastic rozen in een groen gemaleerd vaasje. Oh, oh, oh, ziet meneer dat allemaal in mijn ogen? Nou, als meneer me nog langer zo aankijkt, ga ik gillen. Wat een rust moet er zijn in die kamer. Elze, Elze, mag ik in jouw ogen wonen? Nou, ja, als... Ik ben de wereld van smaak, zo moe. Nou, ja, ik heb nog veel te doen, meneer. Ik, ik moet de krabcocktail nog fascineren. Ik zal je nooit vervelen, Elze, met eindeloze verhalen over allerlei voornemens... om een gewaardeerd en lucratief plaatsje in deze wereld te krijgen. Ik beloof je dat ik s'avonds geen krant zal lezen. Iedere dag. Iedere dag wil ik u pot à la racucho eten. Iedere dag nu we toch niet meer in staat zijn om in holen te gaan wonen, zelf dieren te vangen, moeten we maar terugkeren naar die veilige huiskamertjes en ons gaan beschermen met alle vooroordelen die we maar kunnen vinden. Oh, oh meneer, u doet me aanzoek. Is het echt waar? Elze, Elze, wat een verrukkelijk saai leven zullen we krijgen. Oh, oh. meneer, hoe heb ik knieën? wat oh, oh, zou mijn vader en mijn moeder wel zeggen als ze me zo zagen. En mijn zusje. Oh, oh, oh, meneer. M meneer, wilt u echt met me trouwen? Vandaag nog. Vandaag. De thee mevrouw. Zat maar neer, Thomas. Valt je niets aan mij op, Thomas? Wel, als ik zo vrij mag zijn op te merken, mevrouw, u... Je bent vandaag wat somber gekleed. Ik ben in de rouw. Mijn zoon, Thomas. Mijn zoon is vandaag getrouwd met een gewoon meisje. Met een dienstmeisje zelfs. Zonder mijn toestemming. Sinds die afschuwelijke wet van 1980 kan dat zomaar. Naar de mening van ouders wordt helemaal niet meer gevraagd. Een dienstmeisje. Ja, ja, ja. Het zal moeilijk zijn om haar te vervangen. Zo niet onmogelijk. Maar daar gaat het helemaal niet om, Thomas. Begrijp je het dan niet? Hij, een echte kammel, de laatste mannelijke telg van ons geslacht, de drager van die trotse naam die al eeuwenlang in het goud wordt gedrukt, is getrouwd met een gewoon meisje. Ja, uw bedroefdheid is de mijne, mevrouw. Als uw huisknecht zeg ik, ik heb begrip voor uw verdriet. Ja. Maar als geleerde zeg ik, wij hebben de strijd verloren. Ja, mm -hmm. En we hadden het zo goed voor elkaar. De maatschappij was zo mooi, zo, zo fijngevoelig, zou ik bijna willen zeggen, ingedeeld. Ja. Aan de ene kant de rijken, mannen van de wetenschappen terecht. Aan de andere kant het gewone volk. Het jaar 2000 heeft aan al ons werk een eind gemaakt, mama. Even lang hebben de kammels dit land goed bewoond. En al moesten ze steeds meer belasting betalen, ze wisten zich staande te houden. Ik schreef zoveel studies over de jeugd dat mij geen tijd overbleef mij daadwerkelijk met haar bezig te houden. Kennelijk hebben ze mijn boekjes niet gelezen, want ze hebben zich heel anders gedragen dan ik heb voorspeld. Het is ongemanierd om de voorspelling van geleerden te logeren. Het is ongemanierd om de opvoeding van je ouders te logen. Wij geven geleerden titels, de rijken voorrechten alleen maar om ze duidelijk te maken dat ze aan het verleden toebehoren. Arme, arme Richard. Waar moet hij met dat meisje over praten? Wat hebben ze gemeen? Wij die een hiërarchie op de maan wilden stichten... blijven over met een jeugd... die de, de beelden van beroemde astronauten met verf beklapt... zodat ze op clowns gelijken. Je praat te veel voor een huisknecht, Thomas. Wie zo goed en schenk de thee in. Natuurlijk, mevrouw. Een driekwart suikerklontje en vijf druppeltjes melk graag. Zoals mevrouw zegt, mevrouw. En, maar begrijp dit niet verkeerd. Schenk meteen een kopje voor jezelf in. De geesten van mijn voorouders moeten maar even hun ogen sluiten. Ach, iets van de revolutionair is in ieder van ons... De geschiedschrijver van het jaar 3000 schrikt wakker. Hij rekt zich even uit en drukt daarna op een klein belletje. Even later komt er geruisloos een robot binnen, die uiterst bekwaam, maar zonder iets te zeggen, een kopje thee voor hem inschenkt. Thank <laughs> you.